carrière. Met verzen is hij in der tijd begonnen. Hij vond haar lichaam net een lenig dier en kersenbloesems hing hij voor de sier altijd onder zijn manen en zijn zonnen. Zijn bundel hebben ze die prijs gegeven. Weet je nog wel? Zijn kuif stond in de krant. Toen werd hij letterkundige van Nederland. Dat wou hij per se zijn, zijn hele leven. Maar twee jaar later heeft hij uit fatsoen Corrie getrouwd. Zij had niet opgepast. Zo'n kind is leuk, maar het bindt je vast. Met dichters moesten kinderen dat niet doen. Hij heeft dat baantje bij die krant genomen, weet je nog wel? Hij schreef zo goed. En thuis lag de roman die ieder lezen moet... Maar hoofdstuk drie is nooit meer afgekomen. Dat openluchtspel heeft hij nog bijeengedicht. Ook zat hij veel in juries en besturen. Hij kon bewijzen dat een lezing lang kon duren. En op het laatst had hij zo'n zuur gezicht. En toen hij oud was, wist hij dit alleen. Schrijven, dat is maar spelen met je hand. Hinkelbanen trekken in het zand... Maar een ander loopt er weer doorheen. Vrouwen der aarde, hoort mij aan. Het is uw heilig recht een nest te bouwen. Welnu, nu, met alle mannen moogt getrouwen, maar dichters, laat die jongens gaan.